In brieven aan Maxime Verhagen en partijvoorzitter Bleker schrijft de oud-CDA-premier dat zijn standpunt over samenwerking van VVD, CDA en PVV zich heeft ontwikkeld van ja-mits tot nee-tenzij. Hij schrijft dat hij zich in toenemende mate zorgen is gaan maken. CDA-voorzitter Bleker wijst het voorstel van Lubbers voor een time-out af. Hij vindt dat de onderhandelingen met de VVD en de PVV serieus moeten worden gevoerd. Op Giro 555 is tot nu toe ruim 10 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Het bedrag bestaat vooral uit kleine giften. Veel grote initiatieven uit de bevolking zijn er nog niet. De inzameling wordt gehouden in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De eindstand van de inzamelingsactie voor Pakistan wordt naar verwachting tegen middernacht bekendgemaakt. In Pakistan zijn volgens de VN 17 miljoen mensen getroffen door de overstromingen.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 De omvang van de schade door de wateroverlast is nog onduidelijk. De verzekeringsmaatschappijen denken dat ze pas morgen een goed overzicht hebben. Zoutfabriek Frisia Zout heeft vergunningen aangevraagd... voor het winnen van zout onder de Waddenzee. Frisia wil in 2013 beginnen met boren. In de Waddenzee zit een voorraad in de grond van ongeveer 20 miljoen ton zout. En dat is genoeg voor de komende 20 jaar. Frisia wil het zout vooral gebruiken voor de chemische industrie... Het weer. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw een gebied met stevige regen- en onweersbuien. Ook morgenochtend is regen een smiddags wordt het droger. Dit was het NOS Shoe.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 Zandvoort, zandvoort heeft het, het. Oh. en jij beleeft het. Zon, zee, zon, zon, zandvoort en z zomerhits. -M -M. Dit is de zomer van ZFM met, met nu. Zomers 50. Welkom bij de jubileumeditie van de zomerse 50. Zomers 50. Vandaag hoor je voor het tiende achtereenvolgende jaar de 50 grootste zomerhits aller tijden. 25.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 6.9 is zon: Zee Zandvoort en zomerhits. Ziel, Zomer de zon 50 23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 De grootste zomerhits aller tijden. Non-stop. Dit is de zomerse 50. Hier ben ik geboren en laufe door die straßen. Ken die gesichter, jedes haus en jeden laden. Ik muss mal weg.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 in See, in Und am See, Op Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei,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 20. 30. 27 And Come and find me, my name is Magarina. I Always at some party with the girls, Come join me, dance with me, and all you fellas, chat along with me. Baila tu cuerpo, alegría, Magarena. Give Drie en twintig. the sun. You got your het de hell op mijn haus am See. Orangenbaumblätter liegen op de weg. Ik heb 20 kinder, meine frau is schön. Alle komen voorbij, ik brauch die raus. 21 2010 10 jaar zomerse 50 Van de zomer op CFM. Hoor, hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Sound zo. 19. Zomerse 50, non-stop. It's <middels> Mr. 305 checking in for the remix. You know they had 75 Street Brazil. Well this year it's gonna be called Caiochu. omega. And this how we gonna do it. One, two, three, four. Uno, dos, tres, I know you. Label flop, but Pitt won't stop Got her in a cockpit playing with pits <laughs> <laughs> Now watch me make a movie like Albert Hitchcock <laughs> Enjoy, Enjoy me. You me You know I want ya play games, they the chain. And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 De grootste zomerrits aller tijden. Dit is de Zomerse 50. Dit is de Zomerse 50. Nieuw in de Zomerse 50.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 Time for Africa Africa 10 jaar zomerse 50 15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 de 50 grootste zomerrits aller tijden. Welkom bij de Zomerse 50... Factor.